In Liel hebben enkele betogers van de vrouwenactiegroep Fiemen... gedemonstreerd bij het proces tegen oud-IMF-topman Stroskan. De vrouwen met ontbloot bovenlijf zijn afgevoerd door de politie. De verwachting is dat Stroskan vandaag voor het eerst zelf spreekt... tijdens de rechtszaak. Hij wordt verdacht van het organiseren van seksfeesten met prostituees. Daarvoor kan de Fransman tien jaar cel krijgen. De helft van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolplein. Twee jaar geleden was dat nog een kwart, zegt het Longfonds. Verschillen per provincie zijn groot. De meeste rookvrije schoolterreinen zijn er in Flevoland en Limburg. In Zeeland en Overijssel mag op de meeste schoolpleinen nog wel worden gerookt. Begin vorig jaar werd de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak verhoogd naar 18 jaar. En volgens het Longfonds vonden veel scholen dat een mooi moment om rook op het plein te verbieden. Wakker Dier vindt dat vissen moeten worden verdoofd voor ze worden verwerkt. Het onderzoek van Wakker Dier zou blijken dat vissen zoals haring, school en kabeljauw gruwelijk lijden. Ze hebben net zoveel recht op een pijnloos einde als koeien en varkens die worden geslacht, zegt de organisatie. Zes jaar geleden bepaalde de EU dat dieren die voor consumptie worden verwerkt zo pijnloos mogelijk moeten worden afgemaakt. Voor vissen werd een uitzondering gemaakt omdat daar volgens de EU te weinig over bekend was. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze nog op de A4 Amsterdam-Den Haag... voor Zoete rijn dijk 4 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag, de nasleep van een ongeluk... tussen Harmelen en Nieuwebrug, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam, tussen hendrik Kilo ambacht en het knooppunt de Brechtseplein, over 7 kilometer... A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en Noordloos 4. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27 tussen Eemnes en Utrecht Noord 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live C -C met nu de herhaling van op zondag Zandvoort op zondag. Adol, adol, adol.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 Hij is afgekeurd. Nee, kijk. Nou, wacht even. Ik ben er zo achter, hoor. Ja, 81ste kijk... minuut, 1 tegen 1. En uh, wie hebben we gescoord? A.L. Gazi heeft gescoord. En uh, Overgoor heeft tegengescoord. go Eagles, Ajax momenteel. Volgens mijn app, 1-1. Volgens jouw app, 1-1. Nou <laughs> kijk <kan je>, nou <laughs> we, we, we zien het straks wel. Hier is de immense Skinny dipping. Let's go.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 Naam mijn hoor, die Michael Jackson met Off The Wall. Dit, dit, dit is ZFM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. ZFM. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, en is het tijd voor uh, race nieuws. Pit Reports bij ZFM. Allereerst nieuws over Guido van der Garde. Guido van der Garde zal aanstaande maandag op het circuit van Valencia... testen in een GP2-auto van Campos Racing...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 Ja, hebben we nog nieuws over de voetbalwedstrijd Ahead Eagles tegen Ajax? Ja, mijn, mijn app bevestigt inderdaad wat er op teletek staat. Uh, Ajax heeft gescoord in de, ja, in de ene laatste minuut, kan ik wel bijna zeggen. Uh, de stand is momenteel Go Ahead Eagles 1, Ajax 2. Kijk eens aan in de andere wedstrijd Willem 2 tegen Heracles Almelo. Daar staat een 3 tegen 0.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 Narrow Escape noemen we dat. Dan hebben we nog Willem 2 ontving thuis Heracles Almelo. Dat werd een uh, voetbalgoal uh, vol gebeuren. Want Willem 2 won met 3 tegen 0. En zometeen de klapper van de dag. Om kwart voor vijf FC Groningen ontmoet AZ. En uh, uiteraard houden die wedstrijd in het laatste kwartiertje van dit programma. Ook zeker voor je in de gaten. Echt een heerlijke zondagmiddagplaatje hoor, de Katy Perry en Roar. Ja, en deze volgende plaat die mag er ook best wel mee zijn hoor. Ja, die hebben we gisteravond nog gehoord hè. Tijdens de receptie van CFM bij Talassa. De Rujance Song Days van de Dobby Brothers. Hier is de Long Train Running.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 Uit de bel 3 pm. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. die ballen in de muur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 Speciaal voor Sivim. Zodat ik op het jou met datzelfde gedicht...